2 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In Turkije wordt vandaag de koeppoging van een jaar geleden herdacht. Een deel van de Turkse strijdkrachten probeerde toen een staatsgreep te plegen. Daarbij vielen 240 doden. Op de plekken waar mensen omkwamen zijn samenkomsten. In Istanbul is een plechtigheid op de brug over de Bosporus, waar een monument wordt onthuld. President Erdogan spreekt komende nacht het parlement in Ankara toe, op het tijdstip dat het gebouw een jaar geleden werd gebombardeerd.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 Als de band met een ander land groter is geworden dan de band met Nederland... dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt. aldus Rutte. ProRail heeft opnieuw gewaarschuwd dat lopen op het spoor levensgevaarlijk is. Aanleiding is de dood van twee jongens van 17. Ze wilden vannacht op station Els de rails oversteken... toen ze door een trein werden overreden. Volgens ProRail is het aantal dodelijke ongelukken door spoorlopen drastisch gedaald... maar blijft het nodig om te waarschuwen. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft te weinig oog gehad voor emoties bij de afhandeling van schade na aardbevingen. Directeur Schotman zegt tegen het ANP dat de NAM te technisch bezig is geweest en zich te weinig heeft verplaatst in de gevoelens van de slachtoffers. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en soms valt er wat regen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen eerst vooral in het oosten grijs, later vrij droog en zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden.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 Voor een petit tour, een petit jour, over te Toi, een petit tout, een petit jour, entre tes bras. Een petit tout, un petit jour, entre tes bras. En met deze single van Missa de Pes, kwamen we alvast uh, lekker in de stemming voor de Tour de France. Je hoorde Put and Flirts. De speciale live uh, versie van uh, die single. Even na twee uur, Zandvoort, goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Albert met Q1. Uh, goedemiddag, ja. goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten, goedemiddag kijkers. Ja, wederom op deze uh, toch zonnige zaterdagmiddag... drie uur lang live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A... Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Uh, en waar we natuurlijk uh, een vol programma voor u hebben klaarliggen en met natuurlijk veel, veel muziek. Uh, allereerst even gelijk schakelen naar Silverstone. En daar wordt momenteel de kwalificatie verreden voor de Formule 1 race die morgen om twee uur van start gaat. Uh, het is regen en het is nat. Dus vele auto's zijn op intermediates gestart. Waardoor natuurlijk ook de tijden al aanmerkelijk lager zijn... dan dat ze in de vrije training lagen... En als ik naar nou de televisie kijk, zie ik Ricciardo al langs de baan staan. Die heeft de auto de motor is af, hij staat nu stapt nu uit de auto. Uh, voorlopig verstappen op een vierde plek. Ik weet niet of die ook op Intermediates is gestart. Maar dat zal de, de toekomst wel uitwijzen. Wij volgen nu voor u uiteraard de drie q rondes voor de grote prijs van Silverstone in Engeland, die morgen om twee uur van start gaat. Met nu een rode vlag. Met nu zelfs een rode vlag. Dus dat is betekent de sessie is gestopt. Vandaag uh, in, dan gaan we even switchen we even naar Frankrijk. Vandaag de 14e etappe van Blagnac naar Rhodes, Een uh, heuvelrit over 181,5 kilometer. Met uh, Fabio Aru in uh, de gele trui en Chris Froem op 6 seconden van Team Sky daarachter. Het is een heuvelachtige rit en uh, wij gaan ook die voor u volgen. Verder wordt er vanmiddag nog getennist en dan hebben we het over Wimbledon. We liggen daar ook regend, maar dat zien we dan straks wel. De damesfinale tussen uh, Venus Williams... en de Spaanse Gabriella Mugurazova. Ja, nee, die ja. <laughs> ja. Dat is echt echte Spaanse naam, hè. dat kan niet missen. Dat gaan we dus allemaal voor u volgen. Daarnaast natuurlijk de vaste onderwerpen zoals er zijn... het enige echte Zandvoortse weerbericht om half drie... en hij komt net binnen gewandeld. Lek van de Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. Uh, blijft het zo, wordt het beter? Uh, ik, uh, ik durf al een tipje van de sluier op te lichten. Volgens mij wordt het iets beter volgende week... Maar dat hoort u allemaal om half drie van onze enige echte Zandvoortse Weerman. Het dieren van de week om half vijf staat nog genoteerd als Jaapie. En die komt dan uh, bij ons langs. En het gedicht van de week, dat moet jij weer even uitmaken Rob... want ik heb er meerdere liggen, dus jij mag kiezen. Het gedicht van de week is nog een verrassing dat om kwart voor vijf... half vier de evenementenagenda... want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder is er nog natuurlijk andere nieuws uit de wereld van de Formule 1... en dat doen we tijdens Pit Report om kwart over vier... Sportkort, zoals gezegd, Tour de France, Wimbledon, uh, Formule 1 kwalificatie. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de, de, de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse radioomroep. Zo is het, uh, Albert-Jan. Dank je wel weer voor een uh, lang verhaal. Weer een uh, drukke uitzending. Zandvoort op zaterdag. 5 Net Back is hier. You are my favorite, wasted time like TV on all night, Talking and was trash. Chasing no light, two wrongs making no right. Honestly, I want to go back. You were careless and immature. I was jealous and insecure. Like a See through it Stumbling Night after day But if I still had you with me I'd still fall as quickly And take it back When I say That it was such a waste Even kijken naar de situatie op Silverstone. Nou, de rode vlag-situatie inmiddels ten einde. Q1 is wederom van start gegaan met nog 9 minuten op de klok. En deze van ScriptyPolitie heb je al een hele tijd niet meer gehoord op de Salfordse Radio. Nou, nee, dat hebben we deze op deze zaterdagmiddag weer helemaal goed gemaakt. Je hoorde de single absoluut. 17 over 2 nou, weerman Lex van de Hoorn inmiddels ook binnen. En hij houdt voor ons de situatie op Silverstone in de gaten. Want daar is het inmiddels droog, Lex, of niet? Ja, daar is het droog, maar het heeft er even geregend. Ja, ja, ja. Maar het ziet eruit dat het nu droog blijft. Oké, okay, gelukkig. Dus kunnen ze weer lekker aan de, aan de gang met de kwalificatie. Het Zandvoort nieuws in het kort nu. Vanaf afgelopen woensdag kunt u weer kamperen met uw camper op de boulevard Bernard in Zandvoort. Geniet van een prachtig zeezicht in combinatie met de faciliteiten van de camping. De kosten bedragen 17,50 euro exclusief toeristenbelasting. Een vergunning kunt u verkrijgen op de receptie van de camping De Branding. De gemeente werkt aan Nieuwe Plaatselijke Regelgeving, APV... dat staat voor Algemene Plaatselijke Verordening... en doet dit samen met inwoners en ondernemers. De aanwezige inwoners hebben de wens uitgesproken om het traject te evalueren... voordat de adviezen, de adviezen aan het college en de gemeenteraden worden gestuurd. Inmiddels is er een reeks thema bijeenkomsten geweest... en kunnen de conceptadviezen voor nieuwe regelgeving worden besproken. En daarvoor nodigt de gemeente uh, u uit om het traject te evalueren en de adviezen te bespreken. Op 19 juli aanstaande worden de conceptadviezen gepresenteerd... waarna er nog een week de gelegenheid is om digitaal op deze adviezen te reageren. Nogmaals, 19 juli, locatie is het LDC in de Grote Zaal. Het begint allemaal om 8 uur en duurt tot 10 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Heeft u vragen over de bijeenkomst of de totstandkoming van de nieuwe APV... Dan kunt u gedurende kantooruren contact opnemen met een onafhankelijke beleidsmedewerker voor dit traject, namelijk Ike Kramer, en hij is te bereiken op, uh, via de e-mail apenstaatje GenerationY.nl -generation En als dat allemaal te snel ging, kijk dan even op de gemeentelijke website. Dus 19 juli een evaluatiebijeenkomst van het APV in het Louis Davidskaree en het begint allemaal om 8 uur. Het zal geen Zandvoorter zijn ontgaan. Van maandag, tot en met 31, van maandag 31 juli tot en met 2 augustus... wappert de regenboogvlag op het gemeentehuis van Zandvoort... en viert onze badplaats diversiteit met een spetterend programma. Er worden een tal van activiteiten georganiseerd. Pride at the Beach past perfect bij de ambitie van Zandvoort... om inwoners en bezoekers van de MRA aan te trekken... door pub-up-evenementen te organiseren. De voorbereidingen voor de Pride at the Beach zijn inmiddels in volle gang. De wethouders Tonen en Kuipers hebben inmiddels het regenboogzebrapad in gebruik genomen... samen met Roy Dongen en André Donker, twee leden van het organisatiecomité van de Pride at the Beach. Nogmaals, van 31 juli tot en met 2 augustus is het tijd voor Pride at Zandvoort. En tot zover het Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen app, de ZFM Zandvoort app. En mocht je die nog niet hebben, nou, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En kunt natuurlijk ook naar je eigen favoriete radiostation luisteren. I'm Ja, deze plaat behoeft eigenlijk geen uh, hè? Nee, die kent iedereen wel. De single van uh, Michael Jackson, dat was Bad. CFM Race Radio Pit Report. Ja, we schakelen even live over naar het P van Silverstone. Daar is Albert Vos <laughs> met een update over Q1 Albert Ja, en het was, uh, zag er toch uh, aan, aan het eind van Q1 uh, naar uit dat de verstappen de snelste was. Want die, rijd, die begon de, de, de Q1. Niet op uh, intermediate, zoals zo'n collega's. Maar op. Supersofts. Op supersofts in de regen. Je moet, je moet maar durven. En het zag er lange tijd naar uit dat hij als snelste Q1 zou afsluiten. Maar de. Zoals onze weerman inderdaad juist constateerde. werd er droog op Silverstone. en de baan droogde op. Waardoor niemand minder dan Alonso. Alonso? Oh ja, u hoort het goed. Alonso de tijd verbeterde van verstappen. We gaan ons opmaken voor Q2. maar niet wel even met de mededeling. dat Alonso 33 plaatsen teruggezet gaat worden. omdat er zoveel gesleuteld is aan die Renault. dat straf op straf op straf hem in ieder geval 33 plaatsen terug zal zetten. Daarnaast ook een, uh, een gridpenalty voor uh, Bottas. Die heeft zijn verstellingsbak uh, verwisseld. Die gaat ook vijf, dagen, vijf, vijf plaatsen naar beneden. En Ricciardo, ja, die uh, heeft Q1 niet overleefd. Nee, negentiende. Die, die zou sowieso uh, vijf plaatsen teruggezet worden. Ook wegens uh, aanpassingen aan de auto. Maar uh, die heeft Q1 dus niet overleefd. Dus uh, uh, kansen volop voor onze Max. Nou, zometeen uh, Q2. Maar eerst het weerbericht naar deze van Bruno Mars en Chunky. Gotta shake a little something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 beginnen de single van Bruno Mars. Je Chunky op de zaterdagmiddag bij CFM. Even de half drie, het weerbericht. Wie Weerbericht. En daarvoor is aangeschoven de weerman van Salford Lex van der Hoorn. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Zo, hoe is jouw week geweest? Uh, Nat. Nat? Ja. ja. Weinig zon? Ja. Weinig zon, maar ja, dat hadden de... we kunnen weten. Ja, ja, ja, ja. Want ik heb een keer verteld over die, die warme, die hete zeewater die we voor de deur hebben liggen. Dat de, als de luchttemperatuur lager is dan de zeewatertemperatuur, dan kunnen we regen verwachten. Nou, dat hebben we gehad. Want we hebben temperaturen gehad van rond 18 graden deze week. En het zeewater was 20 graden. Dus dan kan je het wel verwachten. Ja, maar we zijn natuurlijk heel benieuwd van, uh, blijft die alleen zo of gaan we wel ja. mooi weer krijgen? Ik kan alvast verklappen ja. dat het de goede kant op gaat. Zeker. Ja. Uh, vandaag hebben we dus een periode met zon gehad. Want het gaat nu, uh, langzaamaan gaat uh, de bewolking toenemen. En uh, vanavond dan kunnen we uh, wat uh, lichte regen of motregen verwachten. En ook vannacht bij een uh, matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur die ligt rond de 20 graden vanmiddag. Dan gaan we naar morgen. Vannacht heeft het dus ook even geregend en dan uh, gaan we naar morgen. Dan is het meest bewolkt, maar later op de middag dan gaat het opklaren en in, later in de avond dan kan het weer een buitje vallen bij een matige westenwind en een maximumtemperatuur van ongeveer 22 graden. Oké, okay, mooie braderie weer voor morgen. Ja, ja. Nou, precies, want het blijft overdag droog. En de temperatuur is goed. Dus, mooi braderie weer, zoals jij zegt. Dan gaan we naar de maandag. Dan is, dat wordt het een dag met veel zon. En een matige noordelijke wind. En een maximum temperatuur van ongeveer 22 graden. Dus dat is niet verkeerd. Nee, maar die noordelijke wind, die moeten we toch niet hebben? Nou, dat, nee, dat is niet verkeerd, want het nee? is 22 graden. Oké, okay, oké. Okay. En als je dan uit de wind in de zon zit... nou, dan kan het wel oplopen tot 30 graden, hoor. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, wat uh, de zuidenburen, de Belgen, die hadden het uh, over een hele week met uh, 30 graden. Ik denk, als dat onze kant op komt, is het wel lekker voor een uh, vakantieweekje. Nou, ik hou me even in. Ik hou me even in, mm. hou me even in mm. want dinsdag dan is het ook weer een dag met veel zon. Met een matige Oostelijke wind en dan gaat de temperatuur die gaat dus oplopen naar 24 graden en normaal ga ik niet verder dan dinsdag maar ik ga nu eventjes verder. Na het weekend hebben we dus veel zon en temperaturen oplopend naar mogelijk 30 graden op woensdag. Maar vanaf woensdag dan neemt de kans op onweer toe en ik kan je alvast verklappen, verklappen dat na woensdag. Uh, het weerbeeld uh, uh, onstabiel wordt. Hmm. Nou ja, ja. eerst, eerst Want, deel uh, van de vakantieweek ja, ja, gaat goed. Ja, geloof, die bellen <laughs> gaat toch niet, hè? Nee, nee, nee nee, <laughs> okay. nee, nee. Zeker niet, Lex. <laughs> nou, geweldig. Dus uh, ja, de, de aankomende week, begin van de week, in ieder geval ja. uh, prachtig uh, zonnig weer uh, hier in Zandvoort. Ja, ja precies. Dus gaan we van genieten. Gaan we van genieten. De mensen die het weer willen blijven volgen... die kunnen dat doen onder meer via www.meteopagina.nl. Ja, en dan op, uh, op tv, uh, 24 uur per dag. Op uh, CFM TV. CFM TV, kanaal 40, digitaal uh, via ja. zich ook. En dan op uh, de ZFM app. Ja, daar heb je tegenwoordig een eigen pagina op, uh, leuk. Kijk, kijk, kijk. Goed, inclusief ja, ja. foto. Goed, <laughs> Meil, hè? Mooi, <laughs> hè? Dus ja, gewoon even naar de ZFM app gaan. En dan in het menu naar Meteopagina. Meteopagina. En dan kan je hem ook op Twitter en op Facebook vinden. Op slash Meteopagina. Dus allemaal op Meteopagina. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want daar ben je van, van de Meteopagina. Daar ben, ik, ik ben van de Meteopagina. <laughs> ah, dat vermoed ik al. <laughs> Lex, dankjewel weer voor deze week. Okay. Dus geniet even van het hele lekkere weer begin volgende week. Ja. En dan zien we je weer gebruind terug volgende week zaterdag in de studio. Denk het wel. Ik ga wel een dagje, denk ik. Oké, okay. dankjewel Rex. Dat was het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 You were in my room And now my bedsheets smell like you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 Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and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 We hebben nog vijf minuten te gaan in Q2, daar op Silverstone. Lewis Hamilton op dit moment op P1. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. En naast de Formule 1 volgen we uiteraard ook de Tour de France. Ja, hier is Barry. Het is net alsof de avond een tappen begint. Hè, met deze van Barry en Le Passager. Het is twaalf over half drie. Zandvoort op zaterdag met weer wat uh, nieuws. Nou, de Q, uh, Q2 nog uh, ruim twee minuten te gaan, Albert-Jan. Uh, ja, met uh, verstappen op een uh, voorlopig uh, vijfde plek. Hij stond op een gegeven moment buiten de, de, de, de, de, de gekwalificeerde voor, bij Q2. Dus wij schrokken ons alweer een hoedje. Wat zal er nou ja, aan nee. de hand zijn? Maar uh, hij herstelde zich goed en uh, op een gegeven moment kwam hij zelfs op uh, plek 2 terecht. En nu uh, met een opdrogende baan, uh, goed geconstateerd door onze weerman uh, Lex van der Hoorn. Geen regen, dus ze rijden nu allemaal op ultrasoft geloof ik. Hè? Als ik het goed heb. Uh, supersoft. Als oh, supersoft zelfs. Nou, kun je nagaan. Uh, dus dat gaat uh, de laatste anderhalve minuut, of bijna kleine twee minuten nog te gaan. Wellicht nog wat veranderingen uh, uh, uh, in het klassement brengen. Maar volgens nog uh, uh, uh, staat. Uh, even kijken, waar staat die? Heb je, uh, P2. P2 weer inmiddels. Kijk, het is gewoon een, een grote tombola aan het worden. Maar goed, we houden het nu op de hoogte. Goed, ander goed nieuws is: de Zandvoortse vlag is terug op de watertoren. Ja, ja ik heb hem op, gezien, leuk. Op de watertoren namelijk wappert die weer. Sinds, uh, uh, sinds afgelopen week, afgelopen vrijdag, maar dan vorige week. Uh, hangt er weer de zwaait weer de zand voor de vlag? Daags na de beslissing van de raad om de Watertoren een omgeving te laten ontwikkelen door springtij-architecten, heeft de eigenaar van de toren de vlag laten hijsen. Hiermee kwam hij een belofte aan wethouder Demmers na, die om de vlag gevraagd had. De staat van de toren is uiteraard niet meteen verbeterd, maar met de vlag in top oogt het toch wel weer een stuk beter. Zo is het weer een, uh, mooi dat die vlag in ieder geval hangt. Daar op de Watertoren. Yeah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 Maar kom en strip dat down for me Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah Kom strip that down for me Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't sleep nothing Girl, strip that down for me Strip dat down for me All I want, girl Strip that down for me yeah yeah yeah Weer de nieuwe single en ja, hij is leuk Liam Payne hoorde je En yeah, yeah. Strip That Down Ja, Q2 is uh, inmiddels uh, voorbij En P6 voor uh, Max Verstappen En wie staat er op 1? Hamilton, hè? Volgens mij uh, Vettel uh, Vettel? Met, had ik de, de nee, nee, nee, nee, Nee, nee, nee, dat is weer veranderd. Nou, ja. Helemaal een uh, 1 en Bottas 2 volgens mij. Maar ja, Bottas gaat toch nog vijf plaatsen terug, dat geldt weer voor Max. Dat is waar, maar we gaan nog Q3 in, uh, daar houden we je van op de hoogte. Ja, in de challenge van uh, collega Willem Bruijs gaan we nu terug naar de jaren 80. Nou, deden wij ook even. Met deze van de uh, Find Your Cannibal Sessie Drives Me Crazy. Ja, Obizan. Er gebeurt niet zoveel in Zandvoort, hè? Valt nou, er wel best mee. Qua evenementen is het natuurlijk Ja, gigantisch. Dat is, ja, maar, maar qua nieuws uh, af, uh, niet. Afgelopen weekend was het natuurlijk weer prachtig met uh, de Ruud Band. Met de uh, After Beatles uh, op het uh, Gasthuisplein. Dus tijdens uh, dat British, British Race weekend. Een prachtige oude uh, oldtimers. Maar niet gefreesd. Over twee weken is het weer, weer raak. Dan hebben we weer een oldtimer festival op het circuitpark Zandvoort. En dat heet dan, uh, hoe heet het ook alweer? Dat noemen ze dan... Oldtimer ja, old festival. We hebben het British Race Weekend gehad. Maar goed, morgen hebben we weer de jaarmarkt. Maar goed, dan komen we straks om half vier uitgebreid weer bij stil te staan. De evenementenagenda. Maar goed, we hebben dus de Tour, de kwalificatie van de Formule 1... en vanmiddag natuurlijk de damesfinale op Wimbledon. De Amerikaanse tennisster Venus Williams... heeft afgelopen donderdag na acht jaar weer de finale van Wimbledon bereikt. De 37-jarige Williams was in de halve eindstrijd... te sterk voor de Britse thuisfavoriet Johanna Conta, 6-4, 6-2. De in Londen als tiende geplaatste Venus Williams... treft vandaag in de finale de Spaanse Gabriela Mugorosa... en zij, het is echt een Spaanse naam trouwens... Zij was in de halve finale oppermachtig tegen de Slovaakse Magdalena Ribarinkova. En de Spaanse stond slechts twee games af in de halve finale. 6-1, 6-1. Dus daar gaan we straks na de kwalificatie ook ons uh, oog op richten. Naast natuurlijk de, even kijken, de veertiende etappe in de Tour de France. Dus ze zijn inmiddels onderweg en over 181,5 kilometer van Blagnac naar Rodes. Een sportieve zaterdagmiddag dus. En uh, we houden het allemaal voor je in de gaten... Dat is bij Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur op je eigen radio, Zandvoort FM. Thank Zitten we in Q3 op het circuit van Silverstone. Daar Lewis Hamilton op dit moment op P1. Bottas op P2. Perez op uh, 3. En uh, Rijkonen op uh, 4. En Ocon op uh, 5. En Max Verstappen is uh, inmiddels uh, onderweg uh, in de Outlab. En uh, uiteraard uh, hoor je zometeen in het volgende uur... meer over de prestaties van onze eigen Max Verstappen. I start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 Good foundation ain't got a clue how it ends, but